8 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Europese ruimtesonde Rosetta is zoals gehoopt... ontwaakt uit zijn winterslaap van 957 dagen. Om 18.07 vanavond kreeg het ESA-centrum in Darmstad het signaal dat het ruimtevaartuig operationeel was geworden. Vanochtend was de virtuele wekker al afgegaan, waarna alle systemen in het vaartuig opwarmden. Toen dat klaar was, stuurde Rosetta een signaal naar de aarde dat alles oké okay was. Het ruimtevaartuig werd in 2004 gelanceerd en is op weg naar de komeet 67p om daar onderzoek te doen. Een klein vaartuig zal op de komeet landen om daar bodemonderzoek te doen. En dat is nog nooit gebeurd. In 2011 ging de ruimtesonde volledig in winterslaap... gedurende het koudste gedeelte van de reis. Half september komt het vaartuig aan bij de comeet. De burgemeesters van de tien grootste steden in Brabant en Limburg... willen dat Den Haag meer mensen inzet om drugslaboratoria op te sporen. Dat meldt Nieuwsuur. De burgemeesters zijn het eens met de Heerlense burgemeester De Plaat, die vroeg gisteren al dringend om aandacht voor de risico's van die laboratoria... nadat er in een woonwijk in zijn gemeente een drugslaboratorium was ontdekt... Ieder jaar worden er meer laboratoria voor synthetische drugs opgerold. In 2013 waren het er 44, tegen 29 in 2012 en 24 in 2011. De meeste drugslabs stonden in de zuidelijke provincies. Minister opstelter zegt dat hij de plaatspleidooi volledig steunt. De Nederlandse advocaten krijgen een nieuwe vorm van toezicht. Dat hebben staatssecretaris Teven en de Nederlandse Orde van Advocaten afgesproken. De orde krijgt een onafhankelijk college van toezicht van drie personen onder leiding van de landelijke deken. De andere twee leden van het college komen van buiten de advocatuur en justitie. Volgens de Orde van de Advocaten is de onafhankelijke oppositie van de advocatuur en de vertrouwelijkheid van informatie van cliënten met het nieuwe toezicht gewaarborgd. Het weer bewolkt en geleidelijk op de meeste plaatsen droog. Minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Morgen ook droog en bewolkt. Het wordt dan 3 tot 6 graden. De dagen daarna meer kans op winterse neerslag en iets kouder. Dit was het NOS Journaal. ABB verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de Ring van Amsterdam... met een vrachtwagen op de A10 Noord richting Zaanstad... staat voor Nieuwedam twee kilometer file en er zijn twee rijstroken dicht.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 Goedenavond vanuit Jeruzalem. En dat is niet de hoofdstad van Israël, ja dat is het wel. Maar het is een wijk ook in Amsterdam. Vanavond staan we in de Pasteurstraat met het rauwe nieuws en de echte betrokkenen. Deze wijk hier is gebouwd in de jaren 50 en de laatste 30 jaar niet meer gerenoveerd. Deze week ontstond ophef over één woning... die als het ware symbool staat voor de al jaren pot-dicht-zittende zit, huizenmarkt in Amsterdam. Luister even naar de volgende advertentie. te huur, woning, vrije sector, 32 vierkante meter... zonder centrale verwarming en glas. Huur, 712 euro per maand. En de plaatselijke kant het parool kopte daarop. Krot in wijk Jeruzalem doet nu dik 700 euro. Huurdersvereniging Oost noemt het een schande. Eigenaar Rochdale, de woningcorporatie, claimt juist dat ze starters... die niet meer in aanmerking komen van sociale huurwoning hiermee wil helpen. Begin dit jaar werd bekend dat de doorstroming in de sociale huursector in Amsterdam een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Vorige week nog, FNV in de Woonbond in een brandbrief naar de Kamer, dat de huren het hard stijgen. En de corporaties die kunnen niet van kant op, misschien weet u het nog... Het debat van enkele weken geleden dat de verhuurdersheffing in de Eerste Kamer zou worden tegengehouden door de Partij van de Arbeid. Maar uiteindelijk ging ook de Partij van de Arbeid akkoord. En dat betekent dat de corporaties veel woningen moeten verkopen en huren moeten verhogen. Omdat ze nou eenmaal moeten betalen. Maar hoe houden we dan de woningen betaalbaar? Ik praat in de bus met huurders uit de Jeruzalemwijk. Met de bestuursvoorzitter van Rochdale, Hester van Buren. En met VVD-raadslid te Amsterdam, Daniel van der Rey. Uh, u kunt tweeten naar hashtag 1 1 opstraat En u kunt ook mailen naar het bekende adres. Ik praat allereerst met ja, degene waar het om gaat, hè? de bewoner, Michael. Ja, hallo. Um, jij woont in een monumentaal pand? Um, nou, volgens mij klopt dat niet helemaal. Dit gedeelte waar ik in woon is niet monumentaal. Maar daar neem aan dat waar, daar waar de woning waar het om gaat, dat is wel monumentaal. Als jij zegt ik woon niet in een monumentale woning. Beschrijf je woning eens. Want we staan hier vlak voor de deur. We zouden eigenlijk het liefst met z'n allen naar binnen gaan. Maar beschrijf hem eens. Nou, Het is een kleine woning. Zeg maar, die uh, niet zo goed is geïsoleerd. Er zit inderdaad geen centrale verwarming in. Uh, best wel gehorig. Uh, ik vind hem voor dat wat het is vrij duur uh, hoewel het wel in het puntensysteem valt, maar dat zegt ook al wat over het puntensysteem. Wat betaal jij? Uh, 467 om precies te zijn. Okay. Exclusief. Oké, okay. nou, nou hoorde je vorige week dat er um, voor een andere woning in de straat een woning voor een dikke 700 euro te huur staat. Wat dacht je toen? Diefstal. Diefstal? Ja, echt waar. Dus jij beschuldigt degene die nog geen twee meter van je vandaan zit van diefstal? Ja, dat doe ik bij deze eigenlijk. Maar ik wil deze. het misschien wel even een beetje uitweiden. Want dat is natuurlijk een, een woord even. Maar het gaat wel om dat deze woning waar ik in zit, zeg maar, waar ik in kwam, ook best wel veel aan moest doen. En daarvoor durf, daarna durf je daar 700 euro voor te vragen. Zeg maar. dat, dat gaat gewoon veel te ver. Hester van Beuren, voorzitter bij woningstichting Rootsdale. Waar, waar komt die naam Rootsdale toch vandaan? Uh, Rootsdale komt van een Engels plaatje. dat heet Rootsdale. Dat is meer dan 100 jaar geleden dat daar de eerste sociale volkshuisvesting is opgericht. Door een coöperatieve beweging. Dus jij bent een sociale... Coöperatie. Wij zijn weer terug naar onze route sinds de bestuurscrisis die we hebben gehad. En wij staan inderdaad voor waarvoor we zijn opgericht. Dat is voor het uh, betaalbaar wonen en uh, woning voorzien in woningen voor mensen met een smalle beurs. En toch word je even beschuldigd hier vanavond van diefstal. Ik wil even wat definities met je doornemen. Uh, tot 700 euro, en je moet me even verbeteren als het fout is, hè? maar dan weet iedere ja. luisteraar ook hoe het zit. Tot 700 euro ongeveer is sociale huurwoning. 699 euro. Nou, dat rond ik even voor het gemak. Dan ja. uh, 700 tot 900 euro is het zogenaamde middensegment van de vrije sector huurwoningen. Klopt. En daarboven zit natuurlijk nog van alles. Ja. En welke mensen met een inkomen tot uh, welk bedrag komen voor een sociale huurwoning in aanmerking? Ja, de regels zijn in 2012 uh, aangescherpt en mensen zeg maar tot uh, 34.000 euro, ik rond het ook even af, uh, die komen in aanmerking voor de sociale huurwoning. Dus de mensen net boven 34.000 euro tot ongeveer 43.000 euro, die vallen wel uh, in een gat en die komen heel moeilijk aan een woning. En dan begreep ik dat de PvdA en de ChristenUnie in de Tweede Kamer het ook nog willen verhogen van 34.000 naar 38.000? Klopt. En dat krijgt een kamermeerderheid? Dat zullen we zien. Ik zie uh, raadslid van de VVD heftig knikken. Je weet het ook nog niet zeker. Je hoopt van niet. Nou ja, als, het, uh, als het gebeurt, dan zal er voor mensen met een lager inkomen minder te kiezen zijn. Daniel van der Ree, kom zo weer terug. Ik Ga eerst naar Hester van Buren. 712 euro voor zo'n woning. Is dat niet gewoon uh, in Amsterdams uh, zwaar overdreven? Nee, juist in Amsterdam niet. Want uh, ik had het ook net over die mensen. Hè. Je zit al, er zijn mensen met z'n tweeën... De, de, ook uh, wat ik aangeef, de mensen die deze woningen huren... zijn vaak ex-studenten... willen gaan samenwonen met z'n tweeën of alleenstaanden... die dan net, als ze allebei een baan hebben... komen ze al snel boven die grens. Dus die komen nooit meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. En toch, is als je 900 euro moet betalen of daarboven... is het natuurlijk een behoorlijk bedrag. Dus wij zijn ook echt onderaan de grens gaan zitten. We hebben ook afspraken gemaakt hier in Amsterdam... ook met de gemeente, met de wethouder en andere corporaties... dat we ook voor die mensen, dus tussen de 34.000 en de 43.000... aan inkomen per jaar, dat we daar ook een aanbod voor willen nee, maar Je creëren. intentie is me wel ja. duidelijk, maar, maar nou gewoon. Een woning ja. zonder centrale verwarming, hoort net van Michael... met enkel glas. Ik zoek ook een woning voor mijn zoontje, 712 euro... Ja. Ik vind het vind van smak geld. Maar uh, dat, het is veel geld. Het is, 712 euro is natuurlijk niet niks. Maar vergis je niet. Het is, want er wordt ook gezegd dat het is een krot is. Nou, dat is het absoluut niet. Oké, okay, het heeft geen dubbel glas. En het zou ook niet aan onze standaard voldoen... als we een gerenoveerde woning opleveren. Maar stel dat we die woning helemaal zouden renoveren... dan wordt de huurprijs ook hoger. Dan wordt die 900 euro. Nee, maar dat, dat begrijp ik. Maar, maar... En dit is wel een woning waar mensen gewoon echt heel blij mee zijn. En het is ook een prachtige wijk... Waar we hier zitten. Het is, het, is, het is op een kwartiertje fietsen van de Dam. Ja, nee, je, je kan er een hele reclame vol ja. van maken. Dat is ook verder geen ja. enkel probleem. Maar, maar vertel mij nou eens even. Uh, een paar jaar geleden uh, was het honderden euro's minder. Hoe kan je nou nu zoveel meer euro's mogen vragen voor zo'n woning? Want het mag hè? Dat is maar het conform. Mag. Hè? Ja. Niks illegaals aan. Geen diefstal. Je doet het allemaal volgens de wet. Maar toch. Een paar honderd euro meer dan een paar jaar geleden. Dat begrijp ik niet. Het is ook het is een andere woning waar die meneer ja, woont. Nee, Dat zei hij ja. net. Dit is een monumentaal pad. Dit blijft ook. Uh, waarom is dat hier monumentaal? Wat, wat is dat voor onzin? Omdat er in het verleden waren er inderdaad... Nou ja, onzin. Uh, in het verleden ja. waren er sloopplannen voor, uh, voor al deze woningen. Bewoners zijn ook in opstand gekomen. Want die wilden die woningen. Omdat het hier zo fijn wonen is. En de woningen, echt toch, uh, mensen wilden hier gewoon blijven. En die hebben er ook voor gezorgd... dat uh, de, deze woningen een de monumentale status kregen. Nou, als we kunnen helemaal terugkijken... prima. Dus we laten dat blok ook staan. En de rest, uh, een aantal panden, die gaan we hier ook slopen. Nou is het door. Donker, en ik liep net even ja. door het donker langs de monumentale woningen. Als ik nou straks thuis kom, denk ik nog niet meteen... dit zijn monumentale woningen. Weet je, ik, vind, vind, ik begrijp dat het monumentale zijn dat het monumenten ja, het zijn... Waarde, hè, omdat het een bepaalde waarde precies. heeft. Maar dat zie je dan verder niet aan de woningen af. Dus maak je nou niet door zo'n hoog bedrag te vragen... nogmaals, het is geen diefstal, het is marktconform, nee. het is niet uh, illegaal... maar maak je nou eigenlijk niet een beetje misbruik van de term monumentaal. Pomp. Nee hoor, want het gaat er ook om... het is niet zozeer dat we monumentaal... naar die punten kijken, maar de doelgroep... die we willen bedienen hier ook. Want die, er zijn maar weinig woningen echt beneden de 900 euro hier in Amsterdam. En helemaal hier in, in de binnenstad... in de Watergraafsmeer. Want dat is ook nog zo. In de Watergraafsmeer is een aanbod van woningen... Veel, heel veel koopwoningen en sociale huurwoningen. Dus de mensen die tussenin zitten... die komen hier niet aan bod. Wat voor dan mensen dan kunnen e dit betalen? Waar moet ik aan denken? Dan moet je echt denken aan, aan starters. Uh, mensen die alleenstaand zijn of willen gaan samenwonen. De mensen zullen hier waarschijnlijk uh, als een gezinsuitbreiding... of wat dan ook misschien doorstromen naar een koopwoning. Het zijn mensen die starten op de woning maar niet in de rij kunnen staan. Sowieso niet voor de sociale huurwoning, want dan mogen ze niet meer in. Dus die mensen zitten echt enorm klem hier in Amsterdam. Dus wij vinden ook dat we daar een, een taak in hebben. En het is echt... Mensen, we hebben de woning, een aantal woningen verhuurd... en die waren gewoon dolblij. Dat verbaast me toch? Want he, wat je over die woningen hoort is klein, gehorig. He. Ik geloof twee kamer wonen 30 vierkante meter. Ja, drie meer. kamer wonen ja. 40 vierkante meter. Nou, dat houdt het natuurlijk niet over... Nee. Um, Redelijk inbraakgevoelig, heb ik begrepen. Vanwege de tuinen erachter. Dus ik, dus ik snap je intentie. Hè? We willen ook andere mensen hier naartoe trekken. En daarom gaan we net boven die grens zitten van 700 euro. Maar toch voelt het op een of andere manier... Voelt het raar? Kan je dat ik, voorstellen? Ik kan me voorstellen dat het raar voelt. Maar je zegt het ook goed: inbraakgevoelig vanwege een tuin. Een huis in Amsterdam. Oké, okay, we hebben natuurlijk ook andere ander aanbod. Maar het is niet het allermooiste aanbod wat we hebben. Maar het is een tweekamerwoning met tuin. En dan net, we gaan net boven die sociale huurgrens zitten. Want het is ook nog zo dat wij over een paar jaar wel gaan renoveren, hebben we plannen voor. Dus nou, dan ga ik, ik, ik wou eigenlijk even stoppen. Maar, bij jou, ja. maar nu, nu, ja, je, je creëert het zelf. Je zegt, ja, over een paar jaar gaan we wel renoveren. Ja, dat zeiden jullie in 2006 ook. Dat ja. zeiden jullie in 2008 ook. Dat zeiden jullie in 2010 ook. Het is nu alweer 2014. Waarom doen jullie? Waarom hebben jullie dat nog niet ja. gedaan? Wij hebben het niet gedaan, omdat we simpelweg daar we hebben moeten bezuinigen. Hè, we hebben simpelweg geen geld voor. En we zijn nu aan het prioriteren, zeg maar, ook in, in, uh, bij ons bezit. Welke, we gaan echt inzetten op de bestaande bouw. En dan, uh, hier hebben we op dit moment geen geld voor. En dat komt ook omdat we vanaf dit jaar ook per jaar al 19 miljoen euro afdragen aan uh, vanwege de verhuurdersheffing. Dat loopt op tot 29 miljoen euro per jaar in 2019. Dus dat is, dat is gewoon ook bedrijfsvoering. Dus je moet nog veel meer gaan doen om te zorgen dat je die 19 en uiteindelijk 29 miljoen überhaupt kan afdragen? Ja, want dat redden we absoluut niet alleen met de huurverhoging. Met de huur. We hebben net ook afgelopen jaar een zware reorganisatie doorgevoerd met een kring van 20% in ons personeel. Dus het is niet... we leggen het echt niet absoluut niet waar de huurders neer. En ik wil alleen maar heel erg duidelijk maken... Voor ons bezit ook. Wij, wij verhuren. We hebben ook afspraken. Uh, maximaal 25% komt in de vrije sectorhuur. Met onze studentenwoningen wij zitten wij op 15%. Nu hebben wij hebben 42.000 huurwoningen. Waarvan 3.000 so vrije sectorhuurwoningen. Oh, stop. Uh, ja, dus als dan, luisteraar ja, maar, ga je nu denken hoe veel Ja, te veel Dat ga Maar eigenlijk het merendeel van onze woningen zijn nog altijd sociale huurwoningen. Waarvan acte Frans Ondonk, ja. uh, voorzitter bij de huurdersvereniging Oost? Um, er zijn mensen die deze prijs willen betalen voor die woning. Uh, het is allemaal netjes volgens de wet. Wat vindt u van het beleid van uh, de woningstichting? Het is geen geheim. Ik ben niet alleen een tegenstander van het beleid van de woningstichting. Maar dit van het hele kabinet natuurlijk. Want het is gevallen van het beleid van de VVD-regering. dat we duidelijk wezen. De corporaties worden gedwongen als belastinginner op te treden. Maar je kunt het niet maken om 32 vierkante meter voor 712 euro te verhuren. Want je maakt een misbruik... Van een nood. Het is niet dat je mensen bedient. Nee, je maakt er een misbruik van. Ik heb er hard boos van geworden als corporatie. Wij gaan dus de sociale sector bedienen. en ze halen dit soort streken uit. Dit is niet gezond. Voor wie is het niet gezond? Voor de bewoners niet. Want bewoners. Wie, wo wie, worden, wie worden hier slachtoffer van? De bewoners. De bewoners. Je hoort net maar het verhaal van mevrouw Van de Buren. Ja. Hoort je net het verhaal? Het is een prachtig verhaal. Over een paar jaar gaan deze mensen, moeten deze mensen verhuizen. Er moet gerenoveerd worden. Nou, nee, u wilde niet vertellen de renovatie in dit soort uh, hokken. Dat het zonder, dat met inbouw in de staat kan. Dat willen we toch niet wijzen Maar twijfelt u aan de intentie van Hester van Buren. Want die zegt van ja wij, wij willen juist de instroom mogelijk maken voor starters. Hè, mensen die net beginnen. Het zou toch ook kunnen zijn dat dat voor de buurt heel goed is. Dat er ook mensen die wat kapitaalkrachtiger zijn uh, in de wijk komen. Daar zou ik mijn voorstander voor zijn. Maar biedt ze dan ook de woning aan die horen bij die huurprijs. He? Als je iets kapitaalkrachtiger bent. Dan uh, ach je moet netwerken. Dat is tegenwoordig heel normaal. Dan heb je iets meer ruimte nodig. Daar pleit ik als huurderswijging Oost al tien jaar voor. Bouw voor die mensen. Maar zet ze niet in een hondenhok ergens in het En die mensen kiezen er toch zelf voor? Daniel van der Ree, VVD-raadslid in Amsterdam. Die mensen kiezen er zelf voor, zeg je. Nee, de mensen worden gedwongen. En dat wil de VVD niet zien natuurlijk. Want ja, ja, de mensen kiezen ervoor. Nee, nee hoor, er is geen andere optie. Mensen kunnen dat ook is... buiten Amsterdam gaan wonen. Maar ze willen zo graag in Amsterdam wonen... dat ze een behoorlijke prijs over hebben voor een kleine woning. Hier ja. is de grootste kol uit de Maartenbink van, van der Het gewend. Die mensen worden gedwongen niet wonen. Die mensen werken in Amsterdam. Die mensen kunnen niet buiten Amsterdam gaan wonen. Waarom want, niet? Kunnen ook in Almere gaan wonen? Meneer van der Ree. Al jarenlang probeert de VVD. dus de mensen uit Amsterdam te jagen. en die elke dag in die file moeten gaan zitten. om in Amsterdam om hun werk ja, te kunnen Maar Misschien aandoen. mag ik daar ook wat op zeggen. Je kan ook keuzes maken. Want ik vind het ook juist. Ik kan me voorstellen dat juist in Amsterdam wilt blijven wonen. Maar dan moet je wel. Het is niet zo dat. dan kies je voor dat je in Amsterdam woont. dat je kleiner woont. en neem je genoegen daarmee. Dat is nou eenmaal zo. Als je echt groter wil wonen. dan zul je voor dezelfde prijs. zul je buiten de stad moeten wonen. En vooral met name starters is het heel. En daarom willen wij juist dat aanbod voor die starters creëren dat ze hier wel kunnen blijven en dat ze wel naar hun studie kunnen blijven... en niet de stad uit worden gejaagd. Ik ben gestart er meer. U niet, maar, ik nee, maar we stellen, hebben ook nog sociale huurwoningen in Als mijn, mijn kinderen moeten wonen, ja. dan heb me ernstig zorgs gemaakt... voor 712 euro huur per maand. Het ligt eraan Het wat uw inkomen mensen, is. Jonge hè? mensen mogen ervan uitgaan dat ze samen gaan wonen... dat ze aan gezinsuitbreiding doen. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je start in een woning waar je de rest van het leven blijft. Ik ben zelf ook tien keer verhuisd. Inmiddels heb ik vier kinderen en woon ik inderdaad wat groter. Maar ik heb ook in dit soort woningen gewoond. En daar was ik heel erg blij mee. Omdat ik gewoon uh, wel in Amsterdam kon blijven. En uh, ja, dus dat, je, je kan niet vanaf je twintigste al ergens beginnen waar okay. je eindigt. Oké, okay. het is niet zo dat jullie elkaar niet vertrouwen. Maar hoe, nou, hoe, nee, hoe, nee. hoe, breng, hoe breng ik jullie dan bij elkaar? Hoe breng ik jullie bij elkaar? Uh, Laten we, we even omdraaien. Ja. Jij bent nu, zij wordt nu ontslagen vanavond om ja. half negen. En jij ja. wordt om negen uur benoemd tot bestuursvoorzitter van Rotsteel. Wat zou je doen? Dat zou ik niet willen. Maar als ik dat zou moeten doen. Dan zou ik dit soort hokken niet voor die prijs verhuren. Nee, maar wat zou je, zou wel, wel, doen? Doen? Wat zou je wel doen? Daar zou ik een woningen bouwen. Of zoals in het Oostelijk Havengebied zijn vele woningen. Met een metertje meer. Dan mag je ook een metertje meer rekenen. Maar waar de mensen zowel kunnen wonen als kunnen hun eten kunnen verdienen. Klinkt maar dat, zo, dat klinkt helemaal niet onredelijk. En dat soort woningen hebben wij natuurlijk ook. En dat soort woningen hebben wij ook gebouwd. Het gaat meer om... Ja, ik noem, ja, verschillende, verschillend aanbod... voor de verschillende wensen. En sommige mensen... Ik hoorde net... Uh, u ook zegt meneer die hier woont... van uh, Ik kom uit het Oost en ik mis de stad. Hè? Dat zeg je al. Want dit is natuurlijk een prachtig, Het is een soort dorpje in de stad. En Het uh, dus, is gewoon verschil. Dit is gewoon een andere buurt. En, Michael, reageer even. Nou ja, dat had ik inderdaad er net gezegd. Maar kijk, wat, ik wil even inhaken wat er net werd gezegd. Want inderdaad, de bewoners die kwamen... ik weet niet, voor 2010 kwamen ze in opstand... omdat het allemaal gesloopt zou worden. Hebben Klopt. Toen voor elkaar gekregen dat het monument zou worden. En Rochdale was er toen tegen. Want die was toen, ja, de kosten zijn te hoog... en we willen daar niet aan beginnen. En ze is daar tegen ingegaan. De bewoners waren zo actief... en die hielden inderdaad zoveel van deze buurt... Ja. dat ze het voor elkaar gekregen hebben om het een monumentenlijst te plaatsen. En nu opeens, een paar jaar later... gaat nu met het argument van die... Van, van die monumentwaardigheid, wat opeens zulke huurprijzen gaan vragen. En volgens mij gaat het er ook om, inderdaad. Je kan natuurlijk alles vragen altijd. Maar het is wel dat je ook je waarde voor je huis moet terug gaan krijgen. Ja. En volgens mij is daar de VVD ook wel voor. Je kan toch niet gewoon echt onwijs veel gaan vragen voor hele kleine dingen. En sorry, in dat huis past. Dat is gewoon inmiddels. Met in de huidige standaard is dat gewoon een eenpersoonshuis geworden. Je kunnen geen gezinnen in. Ja. Zeg maar. Er was ingezonde... het is ook niet voor gezinnen. Er was een ingezonde brief in het parool. Um, uh, een beetje tegen rest van Buren en Rotsdeld gericht. En die zei, ja, het is een mooi verhaal voor uh, huisjesmelkers... maar niet voor sociale huisvesters. Nee. Dat moeten ze hebben aangetrokken. Dat heb ik me aangetrokken en het was ook een... Uh ex-medewerker die dat schreef. Dus daar zit nogal wat achter. Maar uh, dat was wel vervelend. En uh, ik voelde me heel erg... inderdaad, want huisje huisjesmelken... is totaal iets anders. En uh, nou ja, ik, ik spreek wel vaker... met de heer, u moet ook geloven... gewoon, en dat uh, ik ook... een maatschappelijke taak heb. En ook daarom ook in de raad van bestuur... van Rootsdeel zit. Ik geloof wel. wel. Dat is het punt juist. En ik wij weet... proberen ook Rotsdiel gezond te Natuurlijk, houden. Ik weet ook, dat uit ervaring, want ik heb ook... Deze die te maken. Ja. Ik weet ook dat jullie slachtoffer zijn van het wanbeleid van de regering. Dat ben ik direct met je eens. Kooi, je maakt een mooi bruggetje naar, uh, ik wil niet zeggen... degene die het wanbeleid van de verte regering vertegenwoordigt... Nee, want, want het is de plaatselijke van... VVD. <laughs> Daniel van der Ree, we gaan even naar de politiek. Um, woningen die al 30 jaar niet gerenoveerd zijn... honderden euro's in prijs stijgen, dat is wat een luisteraar nu hoort. Beschrijf de situaties hier in de Jeruzalem-buurt. Mag ik eerst even over het wanbeleid, het zogenaamde wanbeleid uh, reageren? De, mag zo direct. Even, even de situatie beschrijven. Nou, het, is, het is donker, dus je ziet niet heel erg veel. Maar het, is, het zijn volgens mij woningen die ooit gebouwd zijn om uh, uiteindelijk samen te voegen na de oorlog, toen er woningnood was toen er uh, snel uh, kleine woningen gebouwd uh, moesten worden. Uh, volgens mij het die duplexwoningen, die woningen ja. die hier staan. Dat zijn bijzondere woningen. Dus om die reden zijn ze ook op de monumentenlijsten gekomen. Dat heeft Rootsdale niet gedaan. Dat doet een onafhankelijke monumentencommissie. Die vindt dit bijzondere woningen. En daarom zijn ze op de monumentenlijsten gekomen. Uh, en mo monumentale woningen, daar mag een eigenaar... of het nou een, een, een particuliere verhuurder is of een woningcorporatie... die mogen daar een iets, huurder, iets hogere huur voor vragen. Heb je geen problemen mee? Daar heb ik geen problemen mee. Daar komt bij dat het kabinet Rutte 1, dan komen we op het zogenaamde wanbeleid, dat is het beleid overigens dat ik van harte steun. Want tot uh, drie jaar geleden was het zo dat een, eenzelfde woning in delft dezelfde prijs had als eenzelfde woning in Amsterdam. Terwijl de druk hier op de markt enorm is. Toen zijn er zogenaamde schaarstepunten punten toegekend. Dat, dat vinden mensen te ingewikkeld. Wat zijn dat, schaarstepunten? punten? Dat betekent dat binnen dat woningwaarderingssysteem, zoals het mooi heet... het puntenstelsel uh, in uh, steden als Amsterdam en Utrecht... waar de druk op de woningmarkt heel groot is, de nou, nou, het op stop. omhoog mogen. Ik ken je als een goede redenaar. Um, Ligt dat nou eens even in twee zinnen... Op een verjaardagsfeest uit hebben. systeem. Wat, wat betekent dit nou? Wat is de, waar zit de winst? De, de winst is dat er meer woningen in Amsterdam buiten de sociale sector vallen. Dus binnen dit segment van ze, 700 tot 900 euro. Waardoor er ook mensen van buiten voor in aanmerking kunnen komen die anders, uh, nou ja, acht jaar op een wachtlijst zouden staan. Want daar zijn jullie als VVD een groot voorstander ja. van: minder sociale huur, ja. meer vrije sectorhuur, ja. meer verkoop. Ook dat. dat lukt dan aardig nu in Amsterdam. Dat lukt aardig. Dat dus lukt je bent een tevreden man. Ja, ik ben tevreden. We zien de cijfers de goede kant op gaan. We zien dat de woningcorporaties ongeveer 1800 woningen per jaar verkopen. Daar zijn we tevreden over. Ondanks de economische crisis. En we vinden het heel belangrijk dat iemand die bijvoorbeeld in Groningen heeft gestudeerd... en hier aan de slag kan, dat is talent. Dat soort mensen willen we graag een woning kunnen bieden in Amsterdam. Die mensen kunnen niet op een wachtlijst. Want voordat ze aan de beurt zijn hebben ze een te hoog inkomen. En ze kunnen ook nog niet kopen, want ze hebben geen vast, geen vast contract. Maar ze kunnen wel in dit soort woningen. Die, won die mensen willen heel graag in Amsterdam wonen. Ik denk graag dat morgen 700... de telefoon rood ja. in instellen. Je bent echt 700 euro over voor zo'n woning in de Watergraafsmeer. Mag ik even wat zeggen? Zeker, Michael. Want uh, ik werk bijvoorbeeld in de zorg. En ik kom juist bij me. Ik kom in Nieuw-West, in Noord en weet ik dat overal. En ik kom gewoon heel veel mensen tegen. Die gaan dus niet meer verhuizen. Die gaan nergens meer heen omdat die huren maar ergens stijgen. Sterker nog, ik adviseer je, gaat er echt niet weg, zeg maar. Dus al die verhogingen die er altijd in komen, heeft juist het averechts effect. En ik denk ook dat er voorbij gegaan wordt dat een groot deel van Amsterdam... inderdaad nog steeds echt aangewezen op die sociale huurwoningen. En die wachtlijsten, ja, die blijven maar groeien. Van Dré, worden mensen met te weinig geld, of met weinig geld, laat ik het nuanceren, niet op deze manier... Verdrongen uit Amsterdam, de stad uitgejaagd? Nee, want nog steeds is 60% van alle woningen in Amsterdam, dat zijn sociale huurwoningen. En die zijn er voor mensen met een wat lager inkomen. 60% en ik uh, ondanks zegt niet beschikbaar. Nee, want nou je kunt een etiketje opplakken. Maar die woning is bewoond en die blijft bewoond. Het zit vast. De hele woning maar het zit heel erg vast. Daar nee. zit geen beweging in. Van de Ree, hoe krijg je die dan los? Door mensen een goed alternatief te bieden. Bijvoorbeeld door woningen te koop aan te bieden. Dat zijn in het algemeen woningen van rond de 160.000 euro. Die zijn dus uh, aantrekkelijk ook voor mensen met een middeninkomen. Door mensen die een hoger inkomen hebben... maar toch in sociale huurwoningen blijven wonen... en extra huurverhoging te geven. En om ervoor te zorgen dat er meer aanbod komt... door nieuwbouw in dat middendure segment en dit soort woningen... die uh, inderdaad uh, buiten de sociale sector vallen... ook aan te bieden in dit segment. Oké, okay, dat zijn de plannen van de VVD. Nou schrijven jouw uh, lijsttrekker en jouw lijstduwer... vanavond in het parool... het moet maar eens afgelopen zijn... met al die sociaal-democratische wethouders hier op het gebied van wonen... Uh, geef een liberaal de portefeuille. Is dat een oplossing? Ja. Nou, dat is dan is het allemaal de grote. Nee... Ja, dat ben, ik, dat ben ik wel zeker. Want er is, ik, ik ben er nooit een de VVD tegengekomen... die sociaal gedenken in een sociaal beleid. Ja, ik heb meneer Van Hij <laughs> zit Het is geen vreemde die zitten. op. Dat is niet bepaald. Maar als je dit soort ideeën voorstaat... dat je Amsterdam laat leegbloeden aan de mensen die minder verdienen... die dwing je dan alle dagen om in die file te gaan zitten. Want die moeten wel die toiletvallen maken. U, u, of zegt die al wat, u zegt dan gaat Amsterdam naar de kloten. Goede Amsterdamse uitdrukking trouwens. Maar ja, ja, precies. wat gaat er hier dan precies naar de kloten? De hele woningmarkt. Want dan krijg je alleen maar de, de bovenklasse. En wij zijn nog altijd voorstander van een ongedeelde stad... Hier moeten alle inkomengroepen bij elkaar kunnen leven. En met het VVD blijft we het absoluut niet. En juist daarom moet je dat middensegment versterken. Want nu is de stad te veel alleen voor mensen met een laag inkomen. Ah. En voor mensen met een hoog inkomen. Dat, dat middensegment moet juist versterkt worden. We gaan even consulten. We gaan consulten. Ja. Hester van Beuren. Eh, uh, scherprechten, scheidsrechten? Ja, nou in Amsterdam hebben we natuurlijk, uh, naar verhouding met andere steden, hebben heel veel corporatiebezit. Wij, wij zijn er ook nog. Hè. Wij maken ook goede afspraken met de gemeente Amsterdam. We zeggen nu ook dat we maximaal 25% van onze woningen, die weer opnieuw verhuurd worden. in de vrije sector huur. Dus er is altijd 75% blijft in die sociale huursector. Wij zeggen ook als Rootsdeel, als wij gaan nieuwbouwen, we besteden nu vooral, gaan we ons geld besteden aan renovaties en bestaande bouw. Maar als we nieuw bouwen gaan wij alleen nog maar sociale huurwoningen bouwen. Want wij laten inderdaad graag aan de beleggers en de markt over van de vrije sectorhuur. Dus het, is wel, het blijft altijd nog een groot gedeelte, blijft gewoon sociale huur in Amsterdam. Daniel van der Ree, je, je zegt 60% is hier sociale huurwoning. Uh, als het aan de VVD ligt, gaat dat terug naar? In ons verkiezingsprogramma staat 30% op termijn. En dat, dat is heel logisch, want ongeveer 40% is uiteindelijk een koopwoning. Dan blijft er 30% over, want 30 plus 30 plus 40 is 100. En die 30% die overblijft, dat zijn dan de middendure huurwoningen. Die hebben we zo hard nodig. Kan je iets volgen van wat Ondunk zegt, dat hij zegt... even los van de term, hè, dan gaat Amsterdam naar de klote. Kan je, je iets bij zijn argumentatie voorstellen? Nee, want wij als politiek zijn er niet alleen voor de mensen die er nu wonen. We zijn er ook voor de mensen die hier graag zouden willen wonen. Heb ik een nieuwtje voor de VVD, Zijn zijn mij ook. Al jaren lopen wij te propageren. Bouw nou voor die middenklasse. Daar is een dringende behoefte aan. Al jaren wordt het genegeerd. Nou, er is wel veel gebouwd nee, er is ook voor iets de midden. Klopt, hoor, dus maar dan... niet in de term die we nodig hebben. In de... Ook in de zienswijze wij zijn de VVD zelfs niet, maar ik wil ook de, de kennis naar Nederland en de Amsterdam halen, heel graag, natuurlijk. We gaan even terug naar de straat waar we zijn en de plek waar we zijn. Um, Esther van Buren, jij zegt: we gaan de boel renoveren. Ja. We gaan de boel hier opknappen. Durf je een datum te nemen? Nee, want ik ga niks meer beloven. Want dat is, dat is, het hangt ook af van veel factoren om ons heen. Het, we hebben het wel in de plannen. Dat zal 2017, 2018 zijn. Uh, het uh, vereist wel zorgvuldigheid. Omdat het monumentale panden zijn. Dus daar moeten we ook echt goed in investeren. Maar wij hebben ook gezegd. Want je, je zei net zelf al. In 2002 is dat beloofd. In dat. En wij zijn zo afhankelijk van, uh, ook van het kabinetsbeleid. Uh, met onze bedrijfsvoering. Dus we gaan niks meer beloven. Zou je het zonder die verhuurdersheffing hè, die er nu gekomen ja. is... Hè, waar je zo 19 of 29 miljoen aan kwijt bent... zou je het dan wel sneller kunnen doen? Is dat echt de bottleneck? Ja, want dan, het is niet, ja dat, is, dat klopt. Dan hebben we natuurlijk, als ik het heb over die miljoenen die wij moeten afdragen... Ja, dat, dat, dat, dat betekent gewoon dat we minder kunnen investeren. Dat is logisch. Michael, laatste woord. Want jij woont hier. Ja, kijk, de grap is zeg maar, dat Rochtel niet kan beloven wanneer het uh, nu uh, opnieuw gebouwd wordt. Zeg maar. In de tussentijd is het echt heel moeilijk om iets aan je woning gedaan te krijgen. dat is niet maar alleen maar Rochtel die dat doet, maar ook andere... Uh, organisaties. Dus in de tussentijd zitten eigenlijk de huurder een beetje in het midden en die kunnen eigenlijk niet vooruit. Hun woningen worden niet beter, ze weten niet waar naartoe. En ik hoef niet de hele tijd te verhuizen. Ik hoef niet de hele tijd door te stromen. Ik ben je blij je dat, als ik er Misschien kan je dat zo. even lospeuteren, dat er in die tussentijd tot 2018 wel wat <laughs> gebeurt. Nou, we zullen gewoon een dagelijks onderhoud. Als je belt met een klacht, dan lossen we dat gewoon op. En, uh... ik, nou, kijk, dat gaat niet ja. altijd zo makkelijk. Dat kan ik je nu al vertellen. En dat is niet alleen maar hier zo, maar ook in andere dingen. Maar, maar ik ik vind... het advies van hersen ja. van Buur is gewoon: als je een klacht hebt, bel op. Ik zou zeggen vanaf morgenochtend. Ik heb het al uur. gedaan hoor. Ja. Al, morgenochtend ja. 9 uur gewoon ja. weer meteen bellen. Ik dank jullie wel. Zo direct in twee dingen, uh, Peter Tuinman praat over een golden pond, over relaties over ouder worden over acteren en over regisseren. Morgen om 8 uur is 1 op straat er weer met het rauwe nieuws van de straat en de echte deskundigen. En nu eerst het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De burgemeesters van de tien grote steden in Brabant en Limburg... willen dat Den Haag meer mensen inzet om drugslaboratoria op te sporen. Dat meldt Nieuwshuur. Gisteren vroeg burgemeester De Pla van Heerle er al aandacht voor... naar aanleiding van de vondst van een laboratorium voor synthetische drugs... in een woonwijk in zijn gemeente. De Europese ruimtesonde Rosetta is ontwaakt. Om 18:07 vanavond kreeg het ESA-centrum in Darmstad... het signaal dat Rosetta wakker was. Het ruimtevaartuig gaat onderzoek doen naar een komeet... waar zelfs een kleine zonde op zal landen. En dat is nog nooit vertoond. Er komt een nieuw college van toezicht voor de advocatuur. Staatssecretaris Teven en de Orde van Advocaten hebben afgesproken... dat het college drie leden krijgt onder leiding van de landelijke deken. De andere twee leden van het college komen van buiten de advocatuur en justitie. En het aantal Toeristen dat wereldwijd op vakantie gaat naar een ander land, stijgt. Uit cijfers van de VN blijkt dat er 5% meer internationale toeristen zijn. Wereldwijd steeg het aantal toeristen met een buitenlandse bestemming naar ruim een miljard. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Max. Dan kom je tot twee dingen. Two, Two. things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen: twee dingen. goedenavond. Vandaag is mijn gast acteur en regisseur Peter Tuijman. Gisteren ging in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het stuk On Golden Pond in carrière. Wat Peter Tuijman heeft geregisseerd. Goedenavond. Goedenavond. Al recensies gezien? Nee. Nee, nog niet. Nee, dat zal denk ik morgen komen. Het was zondagmiddag, dus dan de maandagkranten. Ik denk niet dat het daar al in staat. Ik denk dat we daar dinsdag de eerste dingen van gaan lezen. Maar... En, en is dat eng? Nee, nou niet meer, want, want uh, we hebben uh, zo'n onwaarschijnlijk leuke première gehad. Want het was, de aanloop was natuurlijk ontzettend moeilijk... Uh, naar deze première toe, omdat onze lieve Jenny Ariaan... Die, uh, die donderde in het bad en die brak haar schouder. En Liz de koningin, die was zo goed om uit Frankrijk... naar Nederland te komen en heeft dit in iets meer dan een jaar moeten oppakken. Maar we hebben een prachtige première gehad. Ja, dus die recensies die kunnen komen. Nou, als u wilt reageren op deze uitzending... we gaan het natuurlijk hebben over On Golden Pond... de inhoud daarvan, het thema. We gaan het hebben over de actualiteit in deze uitzending. En u kunt meepraten Dat kan via de website tweedingen.nl... of twitteren, hashtag tweedingen. U luistert naar Max op Radio 1. En we beginnen, Peter Tuimel, met de actualiteit. Bent u eigenlijk een mens die het nieuws goed volgt? Uh, als daar een beetje tijd voor is, wel... Uh, de afgelopen maanden is het daar niet van gekomen, omdat we de baantje zes keer tot zeven keer per week spelen. En overdag de regie van uh, Ongol de Pont, oftewel het Stille Meer, er was. Dus it, er is veel in die periode. En zeker de laatste anderhalve week, twee weken langs me heen gegaan. Maar normaal is er wel, ja. Ja, ja. Nou, laten we eens even luisteren. Twee dingen uit het nieuws. Wat is uw eerste ding wat u gekozen heeft? Nou, mijn eerste ding wat ik gekozen heb, daar heb ik mij toch wel uh, uh, ook weer over verbaasd. En het heeft me ook weer verbijsterd. Dat was het gebeuren in, uh, in Groningen. Waar ze, uh, vind ik, de hele, de hele bevolking daar gewoon uit hun broek hebben getild, Terwijl hun portemonnee er nog in zat blijkbaar. Want ze hebben daar een uh, ongelooflijke bedragen aan uh, aardgaswinning hebben ze daar, de overheid heeft het daar aan kunnen verdienen met de NAM, et cetera, et cetera. En de, de signalen lopen al zo lang dat daar iets aan de hand was. En dat is eigenlijk altijd op een, vind ik, wat kinderachtige manier is dat gepareerd. Daar is nooit echt aandacht, er zijn uh, uh, ontwijkende antwoorden gekomen. En nu blijkt al dat we al jaren weten dat het daar toch misdreigt te gaan. En <hijen> dat, heeft mij, dat heeft mij verbaasd dat zowel uh, uh, vanuit de, de, de producent die het aardgas wint... als wel de overheid zo onwaarschijnlijk laks op is gereageerd... en niet in een veel eerder stadium is gezet. ja, nee, jongens, dit is... Uh Jullie hebben de, de lasten, maar niet de lusten. Ja, en We en moeten kan, daar iets aan doen. Daar kan een Fries ook nog heel boos over worden, begrijp ik. Ja, nee. <hijst> ik kan als Fries daar echt boos over worden. Dus ik ben nu ongelooflijk solidair met de Groningers. Maar dat ben ik eigenlijk wat onrecht betreft wel met iedereen in de hele wereld. Maar er wordt altijd gezegd, ja, Fries en Groningers, dat is een beetje vuur en water. Nou, niks is minder waard. Wij kunnen het uitstekend met elkaar rooien. En ik heb me hier echt, echt kwaad over gemaakt, ja. ja. ja. ja. Het tweede ding uit het nieuws gaat over dit. Ik zou er maar niet hard op zeggen als ik ja was. Kende u het slachtoffer? De uit de kok dat uit. Met alle respect meneer, maar ik heb net zoveel recht om hier te zijn als u. Mijn naam is de Kok met COCK. Peter Tuijman als acteur, inspecteur de kok in toneelstuk Baantje. En ja. vandaag was daar ook nieuws over. Ja, het is, uh, het, was een, een, het is een riskante onderneming geweest om het op te zetten... omdat het niet een van de goedkoopste producties is om te maken. Uh, de hele opzet is, is een forse grote opzet. Maar de producent Niel Lambaard heeft uh, het gewaagd. En die heeft gezegd van we gaan ervoor. En nu blijkt dat die voorstelling zo... Ongelooflijk goed loopt en zoveel publiek trekt. Dat er wordt bijgeboekt. Nou, dat is in deze tijden waarin onze sector toch met veel moeilijkheden kan, met bezuinigingen. Je hoort het ook veel om je heen dat een aantal voorstellingen die kwalitatief hoogwaardig zijn niet het publiek trekken wat, uh, wat het waard is en wat zou moeten komen. Maar daar staat dan het uh, positieve nieuws tegenover... dat wij in elk geval in de laatste week van februari... in elk geval gaan bijboeken in uh, Rotterdam, in het nieuwe Luxor... en in uh, Hoofddorp en in uh, Veenendaal. We zijn net in Veenendaal geweest. En daar waren we ook twee keer stampen uitverkocht. Dus dat is voor onze sector... en zeker voor deze prachtige club van, van Baantje... Een enorme, een enorme opsteker. Ja. En dan te bedenken dat we ook nog uh, naar Carré gaan. Dus ja... Kan niet beter eigenlijk, Het is he? eigenlijk... Uh, we zijn er zo onwaarschijnlijk blij mee. Ja, er zijn twee dingen die u genoemd is uit het ja. Nieuws, maar ik kwam net binnen met de krant. Want ja, toen dacht, ja, dit ik dit wil ik eigenlijk ook wel ja, zeggen. Ja, dat vond ik eigenlijk wel heel geestig. Want kijk, we doen nu uh, uh, het Stille Meer met, uh, met een, een werkelijk schitterende rol van, van Bram van der Vlucht, die ook in deze periode 80 wordt. En mijn oog viel hier toen ik binnenkwam: kun je wel tegen mensen van 80 met een uitroepteken omdat iemand van 80 in Rotterdam met gevaar voor eigen leven, gewoon twee overvallers... letterlijk en figuurlijk zijn woning heeft uitgeschopt en uitgetrapt. Nou, ik bedoel, wat wil je weten? En uh, er heet notabene ook nog Bram. Alleen, <lacht> dit is Bram de Visser en niet Bram van de Vlucht. Maar ik zweer het u, als u Bram van de Vlucht ziet in, uh, in, het, <lacht> in het stille meer... dan denk je, ja, er zijn er nog een paar van die leeftijd... die ongelooflijk veel kracht in zich hebben. U zou Bram van de Vlucht dit ook zien doen? Oh absoluut. Ja? ja, ja. Oh, ik weet het zeker. Ja, ik denk dat als Bram zich een beetje kwaad maakt, dat je echt beter even een straatje om kunt lopen. Ja. Max. Twee dingen met Alice de Bruin. En vandaag is mijn gast Peter Tuinman. U kent hem als acteur. Uh, onder meer uh, van de series Bureau Kruislaan en Unit 13. En nog veel meer. U hebt ook in films gespeeld. Meisje met het rode haar noem ik dan even, van geluk gesproken. Maar u bent dus ook regisseur. En gisteren dus de première van het toneelstuk On Golden Bond... Ja. in Den Haag met Bram van der Vlucht en Lis Snoyink. En inderdaad, u noemde dat al even, enorme paniek. Want tien dagen geleden geloof ik dat Jenny ja. Arjan uh, ja, uitgleed. Ja, ja, ja, en naast uh, de Bram en Lis... Niet te vergeten Haas Drijver en Saskia Temming die, die ook daarin meespelen. Um, ja, dat was even grote paniek. Hadden... Maar wat gebeurt er? Want dan word je gebeld ja, en dan zegt het, iemand... Het, het, het, was zo, het, het bizarre daaraan was, we hadden de eerste try-out gehad met Jenny. En dit zou voor Jenny echt een, voor het Nederlandse publiek een eye-opener zijn. Omdat dit de eerste keer is uh, dat ze dit zo groot met een uh, toneelrol ging doen. En dat zag er zo fantastisch goed uit. En de volgende dag kregen we het telefoontje dat ze is gestruikeld over een kabel in de, in de badkamer. En is met haar schouder op de rand van het bad terechtgekomen. En dat is gebroken. Dus dan is er even een enorme paniek en een enorme stress van hoe lossen we dit op? Is het dan iemand die in de reservebank zit? Nee. Nee, die hebben we niet, nee. nee dus dat moet, dan moeten we gaan bellen en we moeten kijken wie wat waar. Wie, wie, wie, wie is beschikbaar, wie wel, wie niet. En, en wie waren, is goed genoeg? Nou ja, we waren er eigenlijk al heel snel uh, over eens. Uh, uh, ook met Bram en, en uh, met, uh, met de producent en ondergetekende. Omdat ik ook ff, nog een aantal dingen met Lis heb gedaan. Onder andere Kopenhagen, wat ze ook gespeeld heeft met Bram. Dat we zeiden, durven we... Liz te bellen. En dat hebben we gedaan. En uh, ze zat in, in Frankrijk en heeft even nagedacht. En zei, ik kom. Je, dat... En die heeft op een werkelijk majestueuze manier... op een wonderbaarlijke manier... want het is niet een rol die Ethel dat je denkt... een paar scènes. Nee, het is een, een dragende rol van begin tot het einde. En die vrouw heeft dat op een werkelijk wonderbaarlijke manier... voor elkaar gekregen. Dat we gingen dat toch maar weer opnieuw repeteren... En dat ze op een gegeven moment zei, een aantal dagen voor de, voor de eerste try-out... nou, als je me nou nog even, nu, nu, nog, nu nog even een oortje geeft... dan gaan we gewoon naar IJsselstein. En daar heb ik zitten kijken en dacht, het is een, een wondertje. En ze heeft het daarna allemaal zonder oortje gedaan... en gewoon gespeeld, gespeeld. En is steeds, steeds meer in die rol gedoken met een prachtig resultaat. Laten we even een stukje luisteren. Geloof me, ik gedraag me overal als een volwassen vrouw. In L.E. ben ik iedereen de baas. Maar zodra ik hier ben, voel ik me weer dat kleine dikkertje... Maar je bent nu volwassen. Word je er zelf nou niet moe van? Je voelt je nog steeds gekwetst. En ik vind dat kinderachtig. Het leven gaat door, Jas. Ja, jouw leven? In jouw perfecte huis, aan jouw perfecte meer? Maar je hebt geen idee hoe waardeloos ik me voel als die klootzak in de buurt is. Die klootzak is nog altijd mijn man! Een golden pond. Ja, ja. <laughs> zo klinkt dat of zo klonk dat uh, gisteren. Ja, uh, ja. He, even in de notendop, en even kort graag, wat, wat is de inhoud van het stuk? Um, nou, het is de, de, de basis is eigenlijk het ouder worden. He, Norman Thayer en zijn, zijn vrouw Ethel, die al zo'n 48 jaar gewend zijn om naar hun buiten te gaan. En bij Norman zijpelt uh, uh, uh, het, het, het, het, het, het, het haperen van het geheugen door. De, de lichte Alzheimer komt eraan en dan zie je hoe die beiden die vergroeid met elkaar zijn, hoe ze, de, hoe ze dat handelen. Hij probeert het te, te ontkennen, wat soms ook tot, want je hoorde dit fragment dat je denkt van, oei oei, is het dit alleen? Nee, er zitten ook hilarische momenten in en, en, en, en tragicomische momenten en aandoenlijke momenten voor hoe die man probeert om dat te pareren en hoe hij dat opvangt. Uh, uh, voor zichzelf en hoe Ethel zijn vrouw daarmee omgaat. En daarin nog verweven, wat we eigenlijk allemaal wel kennen... dat een, uh, uh, de, de, de vader-dochter relatie, laat ik het zo zeggen... is niet helemaal 100%. Dus uh, die, die familieomstandigheden spelen, spelen dan ook nog een rol. En... Uh, ja, wat je nu net ook van Liz hoorde. De eerste was Saskia Temmick, de tweede is Liz. Dan hoor je ook meteen aan Liz... hoe ze zich in die rol heeft gebeten. Hè? En dat, en dat uh, voor elkaar heeft gespeeld. Maar wat, wat was... Want, want u heeft dit als regisseur dus uh, ja. gedaan. Wat, wat, wat, wat sprak u aan in dit stuk? Dat u dacht... Daar, dat dat de ouderdom, hè? u bent zelfs 66, meen ja, ik? Ja, ik word zeer binnenkort, 15 april word ik al 67. Maar goed is dat iets, als je 67 bent, dat je denkt... dat stuk, dat trekt mij nou, toch extra? Je merkt dat, er, uh, dat het iets is waar, waar soms of vaak ongelooflijk weinig aandacht daar wordt geschonken. Als ik uh, s'avonds laat uit de bus of uit de auto stap naar voorstellingen, en ik loop eens een rondje door de straat om denk, nog even de beentjes te strekken... dan zie ik ongelooflijk veel mensen op een, op een hogere leeftijd... die of alleen zitten of met z'n beiden. En je vraagt je altijd af hoe, hoe krijg je nog quality of life... Uh, op zo uh, in, in zo'n laatste fase van je leven. Ziet dat er treurig uit als je door zo'n raam ja, start? Dat, ja, dan heb je eigenlijk altijd wel de neiging om even aan te bellen... en zeggen van kan ik wat voor je doen of zullen we <lacht> morgen eens even de deur uitgaan. En dan nou is het mooie hiervan dat de dochter van Norman... die komt binnen met haar nieuwe man, Bill... en die heeft een, uh, die heeft een klein jongetje bij zich. En dat kleine jongetje en Norman... dus dat enorme verschil in leeftijd... Die, dat worden gewoon vrienden. En dan zie je... Hoe ongelooflijk uh, Norman Thayer opbloeit. En nog in de laatste fase van zijn leven door middel, of uh, door de inbreng van, van die kleine man. Hoe die nog waarde vindt, nieuwe waarde vindt in zijn leven. En wij hebben zelf ook zeven kleinkinderen. Dat wil zeggen, mijn lief heeft zeven kleinkinderen. En je ziet ook van wat een onschatbare waarde dat is. Als je die leeftijd toch nog uh, uh, uh, confronteert met, met de jonge leeftijd, met, met, met de kinderen. Hoe, ja. veel, hoe waardevol dat kan zijn. Ja, wat brengt dat u zelf, die kinderen? Uh, het besef hoe ongelooflijk gelukkig je moet zijn... als je in een gelukkige... In, in gelukkige familieomstandigheden verkeert. Waarin kinderen, grootouders... ouders een, een, een harmonieus leven hebben. En je hoort vaak dat... toch wel te vaak... Dat, dat, dat in gezinnen van alles misgaat. En dat je weet dat ongelooflijk veel... voor het, de, het, het verdere leven... kapot wordt gemaakt. En en golden pond geeft je het... het warme gevoel... Uh, uh, dat dat niet... Dat dat, dat dat jammer is. Dat je dat moet, moet voorkomen. Dat je daar... Je moet eraan werken. Hè? Bij elke relatie moet altijd een bordje buiten de deur komen te staan. Werk in uitvoering, één keer in zoveel tijd. Maar hoe waardevol het is als je dat koestert... Ja, en, en uh, kunt u ook wat dat betreft alleen maar zo'n stuk regisseren... omdat u nu 67, of 66 bent, bijna 67... Nee. dat u die levenservaring heeft... En, en dat u het misschien allemaal ook een beetje heeft meegemaakt? Nou, het, het is wel waar wat je zegt, dat klopt wel... maar het bijzondere is dat dit stuk geschreven is... want iedereen heeft het altijd over de film... maar het is gebaseerd op een, op een theaterstuk van Thompson... en die heeft het geschreven toen hij nog geen 30 was... Hij ja. was 28 toen hij dat stuk heeft geschreven. Dus ook in, in jongere leeftijd, als je het weet... als je de moeite neemt om je daar eens in te verdiepen... en op jonge leeftijd eens te kijken wat het betekent om ouder te worden... dan kun je zelfs uh, uh, op jonge leeftijd... kun je daar, denk ik, ongelooflijk je voordeel mee doen. Maar had u het gekund toen u 30 was? Dat uh, stuk regisseren? Um, dat weet ik niet. Ik, ik, ik hoop van wel. Uh, gezien het... Uh, het, het milieu waaruit ik kon, het gezin waaruit ik kon... zou dat best eens, ja, gekund hebben. Ja, U noemt dat gezin, want... want... Dat, was, dat was ook een gezin, die, die, mijn vader en moeder... die zeer gehecht waren aan familiebanden... die ook betrokken waren bij, bij, bij, uh, bij, bij, bij het ouder worden... van hun eigen familie. Dus het zou me niet verbazen als dat wel had gekund. Alleen, ja, ik was met totaal andere dingen bezig. Daarom zou ik ook bijna willen zeggen... dit, dit, dit stuk zou je... Van, van, vanaf je jeugd, van de jongere mensen tot aan de oudere mensen, zul je ontzettend veel en dingen herkennen. En ook heel veel dingen kunnen, kunnen ontdekken. Ja. Ja. En, en, en dat u nou uh, hier staat als regisseur en niet als acteur, wat, wat, wat heeft dan toch uw, uw, uw, uw voorkeur? Of is er geen voorkeur? Nee, ik Kun je kunt niet zo voorkeur, zeggen. Nee. Nee, nee, het spelen is nog altijd uh, het uh, grootste. Er heeft ook een voordeel hoor. Ik denk dat voor 80% uh, acteer. Heeft het voordeel dat je als je de kans weer krijgt om te regisseren... dat je niet om den broden hoeft te zeggen ja... maar dat je altijd kunt zeggen, dat wil ik graag. En ook deze, dit stille meer, Pont, stond toch wel... Uh, al heel lang hoog uh, op mijn lijstje om ooit eens te mogen regisseren. Ja. De Wijze Raad. Ja, een Wijze Raad. Die komt ook vaak van mensen op leeftijd in deze uitzending. En vandaag komt hij van een bekende van u. Uh, regisseur Pieter Verhoef. Ach, Pieter, kijk ja. nou toch. Ja, kijk nou toch. Nou, Want u heeft veel met hem gewerkt, hè? Ja, wat ja zeker. Om de Dreem? Ik heb uh, van geluk gesproken met hem gedaan. Ik heb de blindgangers gedaan van Hugo Klaus. Dat was voor de VPRO. Ja, god, en, en, en natuurlijk, ja, de Dreem, wat u al zegt. Waar ik uh, toch voor een groot gedeelte door Pieter me gouden kal van te danken heb. Ja. Nou, laten we even naar hem luisteren. Peter speelde voor het eerst een kleine rol in mijn eerste speelfilm... ...Het teken van het beest, waar Gerard Tolle toen de hoofdrol speelde. En toen speelde hij een uh, lap, een lamzak, een lulhannes. Maar, en dat deed hij heel goed. Ik herinner me nog dat bij de dreem uh, daar moest hij uh, in, in een van de laatste grote scènes... ...moest hij uh, de rechter toespreken... En dat had hij zo prachtig voorbereid. En op het moment dat hij dat moest doen, was iedereen zeer ontroerd. Zeer geraakt. Het was zo intens en zo goed gedaan. Peter regisseert dus ook. En um, een van de eerste dingen die hij deed voor het toneel... dus uh, hij doet vooral toneelregie... Um, dat was dat stuk dat heette Kopenhagen. En dat vond ik echt prachtig. Dat, vond ik, dat was ik heel verrast dat hij dat zo goed had gedaan. Ik herinner mij van een aantal jaren geleden... dat hij wat wilde minderen met spelen en regisseren... en meer tijd doorbrengen in zijn huid op Bonaire. Nou ja, daar is natuurlijk niks van terechtgekomen. En terecht. Want Peter is veel te energiek... en hij houdt veel te veel van zijn werk... om achter de geraniums te gaan zitten. Volgens mij heeft Peter helemaal geen uh, wijs advies van mij nodig. Hij weet zelf wel heel goed... Uh, uh, hij weet zelf wel wat goed voor hem is. Wel hoop ik dat wij nog weer eens samen aan de film gaan werken. Mag hij de height van... Mag je de heid van uh, Grutte Pier spelen? <laughs> dat is leuk, ja. Ik heb namelijk in de vuurtoren uh, uh, de vader gespeeld. En die was, uh, eigenlijk was dat de vader van Pieter. Ja, ja, ja. Oh, wat leuk. Wat, oh, wat ontzettende aardige en lieve en intense woorden van Pieter. Ja, Pieter is uh, belangrijk uh, geweest voor mijn carrière tot nog toe, ja. Want? Nou, de, uh, uh, het werken met Pieter. Kijk, het, het mooie, het, het geweldige van Pieter is dat hij. Uh, hij kan prachtige verhalen vertellen. En hij weet ook precies wat film er is. En hij kan waanzinnig goed met acteurs omgaan. Ja. En, en, uh, Veel ja. van geleerd ook ja. om te regisseren nu? Nou, dat denk ik ook wel. Ja, ik heb daar natuurlijk wel naar gekeken met de mensen waar ik mee gewerkt heb. die mij geregisseerd hebben. Maar uh, zeker ook. Uh, wat, wat het acteren betreft, heb ik veel van Pieter geleerd. Ja. Ja, en en uh, ja, hij zegt, hij heeft mijn advies helemaal niet, niet nodig. En uh, ja, ik, ik dacht eigenlijk dat hij een beetje wat meer... achter de geranium zou gaan zitten en uh, meer ja, in zijn huis zou woneren. Ja, nee, maar daarvoor zeg ik ook altijd... ik wil de geraniums best water geven, want uh, dat is geen punt. Ze moeten er fris en vrolijk bij staan als ik erachter ga zitten. Alleen dat kan nog wel even duren. Ja, want ja. Geen, geen enkel moment gedacht toen u, uh, zeg maar, 65 van het kan wel een tikje minder? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee want bij ik u is het alleen maar een tikje door... meer geworden natuurlijk. Ja, ik heb en door... ja. spelen, ja. en regisseren. Het was deze periode, maar wat het mooie daarvan was wel... dat bij deze regie van het Stille Meer... met een werkelijk topclub ben ik wel bevoorrecht. Want ik heb ook een aantal fantastische mensen om me heen bij Baantjer. En het mooie van Baantjer is dat op het moment dat ik daar kwam naast het regisseren dat het succes wat we, uh, wat we met Baantje hadden... gaf mij eigenlijk ook heel veel energie... Dus als je die zaal voelde die meegolfde met het verhaal van ons... en daar ook bij betrokken raakte en ook overal bij betrokken wilde zijn... en de reactie na afloop heb ik bij deze baantjevoorstelling... alleen maar uh, veel energie gekregen die ik heel goed kon gebruiken. Ja, die kunt u goed gebruiken en daarom doet u ook veel. We hebben ook nog even gebeld vandaag met Rudy Westendorp. Hij is uh, hoogleraar ouderengeneeskunde. Hij heeft ondanks een boek uh, is van zijn hand verschenen... Oud zonder het te zijn. Uh, hij heeft het dan over kinderen die misschien wel 150... 35 worden, die nu geboren worden. Dus dat is nogal wat. Ja. En ik vroeg hem uh, hoe hij het vindt... dat u, Peter Tuijman, op uw 66... nog zulke uh, ja, grote klussen aanneemt. Het is een geraaiende mevrouw. Als je nou zo groot bent... en je kunt op 67 jaar geleden... dat zoveel betekenen, dan ga je toch verder. Wat er gebeurt is... dat als je 65 wordt... dan krijgen de mensen het idee dat ze dan eigenlijk... in de ruststand kunnen gaan staan... en dat ze dan kunnen afwachten... en dat het hun wordt aangedragen... Ja, dat is even leuk, maar het weekend is ook alleen maar leuk... omdat je maandag weer moet werken en dat je kunt uitkijken naar de vrijdag. En dan kun je twee dagen kun je genieten, maar daarna moet je weer participeren. En dat is het hele leven. En of dat nou in turnieren is of in, in de sociale omgang... of dat je filmisch bezig bent of muziek maakt. Iedereen heeft zijn talenten en die moet hij exploiteren. Het is wel prachtig dat als je... ...tachtig jaar bent en je dan licht dementerend bent... ...dat je dan nog zoveel voor iemand kunt betekenen... ...dat je de menswaardigheid tussen twee personen... ...en die afhankelijkheid en die wederkerigheid die daarin zit... ...dat dat tot bloei komt, zodat andere mensen er bijna jaloers op worden. Rudy Wessendorp als dacht, hoogleraar oudere geneeskunde. En het laatste waar hij over heeft, dan reageert hij eigenlijk... ...op uh, uh, het, het stuk ongolden pond ja. waarin de oudere man... ...nog zo'n mooie ja. band heeft met die ja. jongen. Ja. Ja. Ja, ja jonge, jonge. Het klopt, het, het, het is van A tot Z uh, helemaal waar wat hij zegt, het klopt en dat is ook een van de, van de, van de slagaders van, uh, van het Stille Meer. Ja, want wat bedoelt u daarmee slagaders? Nou ja, dat zie je dus wat er gebeurt met wat er met Norman gebeurt, zodra die met de jeugd met, met, met, met, met, met die kleine jongen wordt geconfronteerd die hem die energie weergeeft en hem ook het besef geeft en dat je inderdaad niet gewoon moet gaan zitten en dat er allemaal nog nieuwe dingen, hè, zoals uh, zegt, en wat denk je met die jongen te gaan doen en dan zegt hij eerst van ik zou het niet weten en dan zegt ze nou jij verzint wel wat en dat gebeurt ook, ja. en daar bloeit iets, iets prachtigs op tussen, tussen de man van tachtig en het jongetje van, van een jaar of 13, 14. Ja. nou heeft u zelf ook kleinkinderen klein ja. zei u net uh, herkent u dat, dat soort banden met, met, uh, ja. met, met die kinderen. Ja, ja, ja, ja. je merkt dat je, dat, je, uh, dat je weer opnieuw op een andere manier... weer naar het nieuwe leven uh, gaat kijken. En dat geeft je ook weer energie. Daardoor ga je, ga je met die kinderen... daar heb ik daar op het ogenblik erg weinig tijd voor. Maar als je dan bij die kinderen bent... en we zitten ergens met z'n allen uh, aan de zee... dan ga je toch weer... Het is net alsof je dan een beetje uh, een blikje vers bloed krijgt. Je gaat weer op dezelfde manier pootje baaien. Je gaat op dezelfde manier weer die zeeën. En, en je geniet er weer van op de manier zoals je dat uit je jeugd al weet herinneren. En ook dat geeft heel veel energie. Ja, maar u heeft zelf een zoon. Ja. ja. ja. Heeft u nu een andere band met de kleinkinderen dan met uw zoon? Want dat zie je ook een beetje in dat stuk. Hè? Uh... De dochter verwijt eigenlijk uh, uh, normen. Ja. Dat hij dat nou bijna met dat kleinkind een betere band ja. heeft... dan dat hij ooit met haar heeft ja. gehad. Ja, ja, ja. Um, nou, daar zit natuurlijk... Het is altijd moeilijk om, om, dat, om dat te vergelijken. Ik denk dat dat bloedband altijd iets anders betekent... dan wanneer het van buitenaf binnenkomt. Maar als je een beetje helder nadenkt... en je zit een beetje... Je hebt, je hebt een, een, een, een goede manier, een goede levenshouding. Dan maakt dat eigenlijk geen verschil. Als ik nu kijk naar de, de kleinkinderen van Inge. Mijn grote liefde waar ik, waar ik al jaren mee leef. En ik zie hoe, hoe die haar kinderen het met, met haar kleinkinderen doen. Dan is dat, ja, dat is echt prachtig om naar te kijken. Het ja, is schitterend. En, en in het stuk waarin het ook gaat over uh, dementie. Ja. Is, is dat iets waar, waar u zelf angst voor heeft? Ach weet je, angst is de slechtste raadgever die je maar kunt bedenken. Dus het is iets waar ik eigenlijk niet zo ontzettend zelf nog over nadenk. Omdat je kan erover nadenken, je kan er bang voor zijn... maar het levert je niks op. Je kan veel beter proberen door heel energiek in het leven te blijven... te proberen om dat of te voorkomen of om dat uit te stellen... In plaats van de angst dat het ooit zou kunnen gebeuren. Ja, want u ziet het wel. Want u vertelde mij net toen u binnenkwam. Van, uh, hè, wij wonen allebei in Den Haag. Daar hadden we het even over. U in ja. Benoorde Hout. En, en toen, zei, toen omschreef u wat u daar elke dag tegenkomt. Dat is een hele vergrijzende buurt. Ja. Ja. Ik bedoel, is dat dan ook... Nou, vertel me even wat u daar ziet. Want u zei, dan loop ik over die en die. Oh, je, je bedoelt, uh, Alice, dat, dat je als je dan s'avonds laat thuiskomt naar een voorstelling. En je kijkt eens een keer door de open ramen naar binnen. Dat je, en het winkelcentrum dat je een, bedoel ik eigenlijk. Een, een, een dat hoge, ja, maar dan een hoge leeftijd ziet voor een tv... en dan denk ik zitten die nou voor de vijftiende keer... naar de herhaling van het journaal te kijken... die vernietigende eenzaamheid... daar, daar hoop ik wel aan te ontkomen... door echt ongelooflijk lang actief te blijven. En ja. niet... Uh, nou ja, wat Westen er ook al zei, niet, niet gewoon denken van nou ja, dit is het wel geweest... ik zet hem maar eens in de achteruit of in de ruststand. En wel de neiging om... Dus een paar keer bij die mensen aan te bellen en zeggen... God, zullen we morgen de deuren eens uitgaan? Zo ja, want u ziet dan. ze toch wel eens in dat winkelcentrum zijn? Ja, ja, ja. Met, maar dan ziet u ook hoe dat eruit ziet als u ouder bent misschien. Ja, ja, nou ja, dan hoop ik in elk geval dat mocht dat gebeuren... dat ik aan de Caribische Zee zit... en niet onder de grijze wolken van Nederland... zoals een vriend van mij ooit zei. Nederland is een prachtig land, maar het licht gaat er bijna nooit aan. <laughs> ja. Van daar Bonaire. Ja, onder andere, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja zeker. Maar goed, Peter Tuiman gaat voorlopig nog wel even door. Die we gaan zeker het baantje nog een poosje door. Want uh, ja, dat, dat, dat wordt uh, weer uh, volop gespeeld. Nu dat gaan we zes, zeven keer weer spelen. En, nou ja, en die extra voorstellingen die erbij komen. Geven ook weer, denken mensen van oei, oei, oei, oei. Nog meer, nog vaker. Nee, het geeft je energie. Ik weet het zeker. Peter Tuinman was mijn gast en hij sprak hier eigenlijk het meest als regisseur van *On Golden Pond*. Te zien gisteren première gegaan in Den Haag in de Koninklijke Schouwburg. Bedankt voor uw komst en succes met het spelen en met het regisseren. Goed, dat was twee dingen Dankjewel, van Max dat was voor vandaag dingen.nl kunt u meer informatie krijgen. En morgen dan spreek ik Ivo de Wijs als gast. En dan gaan we het onder meer hebben over de nationale voorleesdagen. Zometeen na negen uur WNL met De Haagse Lobby. Goedenavond. Twee dingen. Een programma van Max. Bureau Buitenland.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 Dit is Radio 1.